In het noorden van het land hebben de busmaatschappijen veel last van sneeuw en gladheid. Connection laat in Friesland alle bussen naar binnen gaan. In Noord-Holland blijft Connection voorlopig rijden. Busmaatschappij QBus heeft in het noorden het busvervoer in een aantal plaatsen stilgelegd. Het KNMI handhaaft het weeralarm voor Groningen, Friesland en Noord-Holland. Daar houdt de overlast door sneeuwjacht nog een groot deel van de dag aan. In het noordoosten van Duitsland heeft het verkeer veel last van het winterweer. Op de snelweg A20 zaten een paar honderd mensen urenlang vast in hun auto. Door geschaarde vrachtwagens kwamen, tussen, kwamen ze tussen Kutsko en Jarmen in een file terecht en raakten ze ingesneeuwd. Inmiddels zijn de automobilisten door hulpdiensten bevrijd, maar hun auto moesten ze laten staan. Daardoor is de A20 voorlopig afgesloten. Bij Oezedom, ook in het noordoosten van Duitsland, ontspoorde een trein. Niemand raakte gewond. In Rotterdam is de auto geborgen die vannacht van de Botlekbrug was gereden en in de Oude Maas gevallen. In de auto zat alleen de bestuurder, hij is bij het ongeluk om het leven gekomen. Een brugwachter zag hoe de auto met hoge snelheid door de slagbomen reed en in het waterschoot. De brug stond op dat moment open. Met een sonarboot is het voertuig tegen 8 uur vanochtend gevonden en daarna geborgen. De politie in Hongkong heeft de vermoedelijke dader gearresteerd van een reeks aanslagen met zuur op winkelend publiek. De man werd opgepakt op het dak van een gebouw dicht bij een supermarkt. Net daarvoor waren klanten van de supermarkt met flesje zuur bekogeld. Van de dertig mensen die werden geraakt moesten er tien naar het ziekenhuis. De politie denkt dat de man ook te maken heeft met vier soortgelijke aanslagen in Hongkong eind vorig jaar. Het weer. Van oost naar west trekken sneeuwbuien over. In het noorden en langs de kust staat flink wat wind. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook morgen nog wat sneeuw bij temperaturen rond nul, maar wel minder wind. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw kouder. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zin.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 Strange lady, she made me nervous Was dat? Die begonnen dit tweede uur van deze muziekboulevard uh, van zondag 10 januari. Het is inmiddels één uur geweest. We hebben nog een uurtje zo uh, voor, uh, voor de vuist weg. En dan gaan we gewoon eventjes nog uh, iets uit de regio draaien. Dat is uh, een band die niet meer bestaat. Maar uh, wat ze hebben achtergelaten is toch nog wel het draaien waard. Dit is I Paint The Sky Red van One More Band. En soms wordt het nog wel eens No War Band genoemd. will never disappear, I've seen that road before, it always leads me here, lead me to Nou, ik had de tissues wel weer uh, aan uh, de zijkant van het mengpaneel staan hoor eerlijk gezegd. Uh, dit is de ene, het enige nummer van de Beatles waar ik een beetje vol van kan lopen. Dus The Long and Winding Road. Uh, dat is zeker ook uh, een van de laatste singles die de Beatles hebben uitgebracht toen ze ermee uh, gingen stoppen. Dat andere verhaal is uh, van One More Band. Twee van de bandleden zijn met iets nieuws bezig. En dat zullen ze zeer binnenkort wel wereldkundig gaan maken. Dat zijn Ariane Abbestee en Vincent Hartog. Deze twee die zijn bezig met een nieuwe band te formeren. En eigenlijk zijn ze ook al driftig aan de gang met het nodige materiaal. En hoe dat er verder uit gaat zien, dat zul je hier ook bij ZFM gaan horen. Dat voor, het, voor de fans die dat wilden weten. En uh, zoals gezegd hadden we dus uh, de Beatles daarachter. Ja, 2009. Ik zei het al, het, uh, het zit erop. Een van, uh, van die uh, mooie hits, een van die zomerhits uh, was uh, deze. Ik vind hem uh, wel heel erg mooi. Ik denk ook nog even aan die ene zondag. De laatste zondag van 2009. Strawberry Swing van Coldplay. De tweede eigenlijk al. Ja, een beetje bonus vandaag. Omdat ik nog een beetje nieuwsgierig was... hoe dat nu, die single van Coldplay nou zou moeten zijn. Maar goed, ik ben er inmiddels achter hoe die klinkt. Daarvoor ene hadden we geloof ik ook clocks... van, van dezelfde Coldplay. Dus ja, voor de Coldplay fans is het dus eventjes... ja, gewoon lekker. Om twee nummers binnen het half uur te mogen horen hier... Op de 169, straks uh, tussen 2 en 5 op de beide zenders. De heer A. Sandbergen met een aflevering van Zondag in Kennemeland. Uh, Anderhoor, uh, wat, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? <laughs> ja. Uh, ja, vooral de Zandvorte van het jaar. Ja, want uh, die is uh, geweest. En heel veel informatie. Heel veel informatie. Dat straks. Dus uh, tussen twee en uh, vijf uh, zal uh, Andor uh, de nodige dingen uh, vertellen. Want uh, ja, het, het is een witte wereld. Er zit ook, ook wel Andor kennen er zal er zal ook heel veel muziek in zitten. Dus dat kan ik er ook wel even bij verklappen. Ik uh, denk het wel. Ja, ja dat, uh, dat zegt hij ook. Dus uh, krijg je hier iets uh, binnen uh, via, een, uh, via een ander uh, kanaal. Je, je hebt het mooie house heb je tegenwoordig. Dit kreeg ik uh, net uh, binnen van, uh, van uh, de firma On Air Events. Het is ook wel even leuk om te vertellen wat ze gaan doen. Want de, de, ze hebben een nieuw uh, ja, min of meer talentenjacht uh, georganiseerd. En die zijn in vier voorrondes in Danzee worden die gehouden. Uh, beginnen op vrijdag 5 maart vanaf half tien. En uh, dan hebben we om 12 maart ook uh, een, een aflevering. Ook vanaf half tien. 19 maart hetzelfde laken en pak. En ook 26 maart dan is er een voorronde van On Air Events Talented. Uh, en de grote finale die zal plaatsvinden op vrijdag 9 april. En dat is dan vanaf half tien avonds. Nou wat uh, houdt dat in? Dan kan je dus uh, laten zien wat je aan talent uh, in huis hebt. Uh, mocht je wat uh, meer willen doen en meer willen weten, dan kan je dat uh, mailen naar pascal aanbestaartje air events.nl. Ik zal wel even zeggen dat je onair en dan een koppelstreepje moet gebruiken en dan events.nl. Anders komt de mail niet aan. Dus uh, wil je weten hoe dat uh, werkt, dat uh, talent het? Dan kan je dus mailen naar pascal, hijzendoren heet hij geloof ik. Uh, pascal aanbestaartje onair streepje event.nl. Dus daar uh, kun je uh, terecht als je wat wil weten over uh, de nieuwe vorm van uh, talentenjacht door uh, On Air uh, georganiseerd. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Uh, heb ik dan toch nog iets uh, te liggen? Ja, want... We hebben natuurlijk ook nog uh, uh, de evenementenagenda voor, uh, voor deze week. Uh, straks om half drie is er het nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Ik geloof dat het Anbo-koor uh, voor Anker uh, daar onder andere is. En ook uh, Il Cantatore Allegri. Dat uh, is, een, uh, is een gezelschap die uh, ook uh, klassieke liederen ten gehore bracht. Het uh, geheel wordt aan elkaar gepraat of tenminste in ieder geval gepresenteerd door... Paul Olieslagers. Dus als je een grote toneelstuk wil zien... kan je dan ook dat gaan aanschouwen. Want ja, Paul zit bij... de grootste toneelvereniging van Zandvoort. Namelijk Wim Hildering. En ik denk dat daar ook nog wel iets... in te vinden zal zijn. De Amsterdamse middag. Vanmiddag bij onze buren aan het Gasthuisplein... in het Wapen van Zandvoort. Dat is dan aanvang drie uur. Denk dat we ook wel iemand hebben... hier binnen CFM... die daar met een andere pet op... daar ook nog actief is... En dan is er vanavond of vanmiddag aan het eind een jazzcafé. Adam Spoor voor in Café Alex. En dat is om half vijf. Dus dat uh, zijn... En dan weet ik nog iets. Dat is in de Joybar. Daar uh, treedt uh, de Joyce Meister Band op. Om half drie ook. Wel even voorzichtig als je de trap uh, naar beneden gaat. Want uh, het weleens glad wezen. En ik weet ook niet of ze het gehaald hebben, want er moeten ook nog een aantal muzikanten ergens uit, uh, de, uh, uit het, uh, het Noord-Hollandse ergens vandaan komen. Ik weet niet of Joyce zelf uh, hier uh, heeft uh, geslapen. Nou, dan is het voor Joyce geen probleem. Maar voor de rest van de band zou het misschien wel. Maar ik, we gaan er gewoon vanuit dat het om half drie daar uh, plaatsvindt. Dus dat is uh, het uh, verhaal uh, voor uh, vanmiddag. Dan is er om 13 januari. En dat is uh, de kerstboomverbranding. Dat is ook altijd heel erg leuk. Moet ik er weer even erbij uh, pakken. Dat is om half acht bij de rotonde. Dat uh, is dan uh, waarbij dan mensen een loodje kunnen krijgen als je een kerstboom inlevert bij de Remise. Uh, en dan, wordt, uh, ja, dan worden dan uh, loten getrokken. En dan kun je dus een cadeaubon winnen van 5 euro. Het is speciaal dus eigenlijk meer voor de kinderen. Maar uh, half acht, 13 januari is, dus dacht ik op een dinsdag. Zeg ik het goed? Nee, op woensdag zelfs. Uh, dan uh, wordt die kerstbomen in de fik gestoken. Dus dat uh, gaat de brand er gewoon lekker in. Uh, nog iets anders, want uh, ik zit te bladeren. V uh, 15 januari is er uh, bij het uh, Circus Sandvoort. een Ladies Night. En die Ladies Night, dat houdt in. Uh, dat is een film, geloof ik. Uh, en die Ladies Night, dat, dat, dat, dat, dat, nou, er kunnen alleen maar dames uh, komen. Bij een hapje en een drankje. Het heeft te maken met de nieuwe film van Meryl Streep en Alec Baldwin. En daar heeft uh, Circus Zandwoord het een en ander over uh, omheen georganiseerd. Dus dat is, uh, is sowieso iets heel bijzonders. Uh, voor uh, de mensen die dat uh, willen meemaken. Uh, ja, dat, dat is dus vrijdag om, uh, vrijdag om 8 uur, als ik het wel heb. En ik wil er vanaf zijn, maar het, uh, het, kan, uh, het kan dus daar uh, om haar. Dus de, de Circus Sandvoort uh, heeft dan uh, zeg maar een beetje een speciaal iets. Rondom uh, de film die ten doop wordt gehouden: uh, Dat De film uh, Ladies Night. Uh, ja, het wordt gezegd: seks met je ex, zoiets. En ja, Circus Sandvoort pakt daarbij voor de dames in ieder geval uit. Nog meer damesnieuws, want dinsdagavond 12 januari wordt in Café Koper de gebruikelijke shoolkampioenschappen weer gehouden voor de dames. En de heren mogen ook komen, maar die mogen dan alleen aanmoedigen. En er zijn zelfs nog heren die uh, dan aan shoolbakken beginnen te shoren, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat de dames gewoon lekker even lekker shoelen. Dat, uh, dat, dat is denk ik ook wel het beste wat je, wat je kan doen. Uh, de, de foto die in het Zandvoortse Courant uh, staat, die, die laat zien dat het, uh, dat, dat het toen de uh, Battle of the Sexes was. Uh, nummer 1 was Belinda Geuronson. Nummer 2 was uh, Irma uh, Middelkoop de Jong. En 3 was Hans Vader. Of 2 was Hans Vader en 3 was Irma Middelkoop de Jong. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Uh, dat is uh, zeg maar het uh, verhaal van vorig jaar. Dus die Belinda Geuronson die mag dan uh, haar Jules titel gaan verdedigen bij de dames. En of ze ook haar uh, overal titel gaat uh, verdedigen, ja, dat weten we niet. Want het is verkiezingstijd en Belinda staat ook nummer 2 bij de VVD op de lijst. Dus dat uh, is het uh, verhaal wat daar uh, is. 30 januari, maar dat is nog een tijdje wachten. Uh, is er de winterbarbecue. Ik ga het nu alvast uh, even verklappen. Bij uh, de bezoekers van uh, Café Laurel en Hardy is dat uh, altijd. Moet je wel uh, uh, in winterkleding komen. Je moet een beetje verkleed eruit zien. Uh, de Uitbater van de, van de tent Ron Brouw was, was vorig jaar als een soort uh, Heidi verkleed. Nou, dat past hem wel hoor, dat pak eerlijk gezegd. Dus 30 januari is, uh, is er dan weer, uh, weer zoiets. Uh, de, de winterbarbecue daar. Is, ik geef nu alvast een voorschot, het is nog ver weg, maar je gaat nu alvast in die agenda opschrijven. Dus dat uh, zijn zo'n beetje even de, de wapenfeiten voor dit moment in, in Zandvoort. En dat wat ik weet. Dus uh, we gaan gewoon nu vrolijk verder met een uh, stukje muziek. Komt uit Frankrijk. En uh, die Ariërs die hadden toch uh, er een hele grote hit mee in 1998. Namelijk Music Sounds Better With You van Starters. Vlucht 13 met het antwoord, uh, zoals uh, zeg maar de studioversie van uh, dit uh, nummer uh, klonk. Want uh, er is ook nog een uh, live versie die ze hebben afgemaakt uh, tijdens de eerste voorronde in november van uh, uh, Drop Akta wordt in uh, Patronaat. Jongens uh, lieten daar toch wel een gedenkwaardig optredentje achter van ongeveer 20 minuten. Ze zijn nu bezig met uh, nieuw materiaal en uh, dat zal ergens rond het uh, voorjaar zal dat het levenslicht uh, moeten gaan zien. En dan zal je het ook ongetwijfeld hier gaan horen. Dus dat sowieso, en wellicht, misschien nog wel een interview. Dat uh, weet je maar nooit uh, bij dit soort, uh, dit soort dingen weer terug naar 2009 want 2009 is afgelopen, maar wel heel erg leuk zijn nog hier en daar de, de naslagwerken, zoals deze bijvoorbeeld ook. En dat is Ina. Dus Inno en Hat uh, Uit 2009 Hoe kan het ook anders Kwart voor twaalf Of kwart voor, of kwart voor twee Kwart voor twaalf Kwart voor twee dus uh, ik, krijg, ik krijg wat van Met die meldingen. Maar goed uh, Ik heb nog uh, iets, iets uh, Wat ik, wat ik klaarsta dat, dat vond ik wel, wel grappig Jongens die komen uit, uh, uit ja, Boven het uh, kanaal Hebben in uh, IJmond uh, Popreis meegedaan het is zo'n is, is zo idioot, uh, idioot nummer. Maar uh, ja, hij, is wel, hij is wel geestig. Uh, ik, ik denk. Ik zal hem nu toch even laten horen. Dit is hem: uh, het uh, brein dat kwam uit de ruimte. En het heet Alleen Piraat. Moet je maar horen.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 Crying, talking, sleeping, walking, living dog Got to do my best to please it Just cause she's a living dog Got a roving eye and that is why she satisfies my soul I got the one and only walking, talking, living dog Okay guys, ready for it? completely ready when you are shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? That's yes, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, your majesty. Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living, dog. Living, go! Got to do my best to please. Got Got to do my best to please her Just cause she's Untied his legs, maybe like, Settle down, chaps mm. Got her over the an eye And that is why She satisfies my soul I got, got the one and only walking, walking, talking Living long let the... Okay, daddy-o Lay the next funky bit on me He means what happens now, Cliff. The instrumental break Failed oh. Gonna lock her up in a trunk It's an opaque hunk steal away from you But I still feel that locking girls in trunk is politically unsound It's only a song, Rick Well, I feel sorry for the elephant Come on, guys God, what's up I'll you Dat was nog, uh, nog eens wat. Want in 1959 was dit een hele grote hit. En vervolgens uh, kwamen er uh, idioten in de jaren 80 in Engeland. Die noemden zich de Young Ones. En toen dachten ze van... Nou, we kunnen met Cliff ook nog wel eens een keer een uh, leuke song opnemen. En dat was dus dit. Cliff Richard en de Young Ones en Living Doll. Uh, hij was een hele grote hit in uh, 1986. Nou, we sluiten af. Doen we met deze. Het is een eentje uit de jaren 60. En dat is Barry Ryan. Met Eloise...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 That makes the day That lights the way